Ja, goedenavond, eh, lieve mensen. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Yvonne Hagenaar Hazelband. En ook nu weer bedankt dat je ervoor gekozen hebt om vanavond, of welk moment dan ook, op, op jouw tijdstip, om naar deze lezing, naar, de, naar deze meditatie te luisteren. <coughs> ik ben die ik ben.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 Maak die ademhaling zo diep mogelijk. Niet heel diep inhalen, maar ga met je gedachten. Naar je zit vlak. Daar haal je, je ademhaling vandaan. En ga zo langzaam door je hele lichaam. Neem je hoofd mee. Je armen. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. En doe het nog een keer. Gun jezelf het allerbeste. Dus ook de allerbeste ademhaling. En adem weer rustig in. Houd je adem even vast. En adem rustig. Je kunt, als je dat wilt, naar je eigen innerlijk gaan. Ga met je gedachten, binnen in jezelf. En adem nog eens een keer rustig in. Hou die adem even vast en adem rustig uit. En kijk of je dat zo lang mogelijk kunt volhouden. Ik kan me voorstellen hoor, dat je het op een gegeven moment vergeet. Wij zijn hier niet mee opgegroeid in de westerse wereld. En, eh, ja, we leren het pas als we ouder zijn. En dan kunnen we ons herinneren dat deze ademhaling bestaat. Dan kunnen we het opvolgen. Ja, in, in al mijn vorige lezingen vertel ik over die zinnetjes die, die er zijn om je te helpen herinneren dat je opnieuw kunt denken. Dus op een, eh, opnieuw, dus met een andere intentie kunt denken. Hè? Dus op een andere wijze kunt denken. Dus vanuit de vrede, vanuit je hart. Nou ja, dan moet je van tevoren een onderwerp opgeven voor, eh, voor deze lezing. En Denk ik, jeetje, moet ik het erover hebben? En niet niet dat, het, dat het een probleem is, maar ja, dan moet er toch op een sprong gebeuren. Terwijl je daar nog niet mee bezig bent, dat je misschien weer, je kantoorwerk zit te doen of, of iets anders of wat dan ook. En um, nou, na alle oprechtheid dacht ik dus werkelijk dat ik een lezing, een meditatie zou houden over het, over het volgen en volgende. En graag citeer ik mijzelf. Als je schreeuwt, heb je nooit gelijk, ook al heb je gelijk, maar als je schreeuwt, heb je nooit gelijk. Schreeuwen, schreeuwen, kwaad worden, is een zwakte. Als je compassie hebt voor de ander, mededogen, maakt dat jouw liefde vallen. Maakt je sterker. Maar als je, ook een, dus als je ook een stapje naar beneden kunt zetten, met andere woorden, als je nederig kunt zijn, dat, dan maakt het je juist heel erg sterk. Want het lijkt me nu toch wel heel duidelijk dat deze woorden komen uit het nadenken over het leven. Het nadenken en de beslissing die je als mens neemt met je hersenen. De keuze die je maakt om uit dat warrige denken te komen, uit die warrige gedachten te komen. Nadenken om in het vrede denken te komen. Dan zijn ook deze woorden nodig om tot het bewustzijn te komen, om de negativiteit los te laten. Om dan de keuze voor jezelf voor het licht te maken. Om je te richten naar het licht. Om los te komen van dat wat ons zo vasthield, zo vele levenslang. En wat we naar alle waarschijnlijkheid Destijds niet eens zo door hadden. Daar, in die tijd, <coughs> lieten wij ons leven door de negativiteit, door het kwaad in ons. Dat hadden we niet eens door. En dat stonden we toch zomaar Nu in deze tijden is het toch praktisch toch niet meer mogelijk om in die negativiteit te geloven. We dienen nu te beseffen dat we die waarheid van het negatieve denken volslagen los kunnen laten. En hoe doen we dat? Nou, als je goed geluisterd hebt, nou, dat wil ik zo niet zo expliciet zeggen, maar als je het gesprek van afgelopen zondag hebt kunnen horen, op IHRA, IHRA extra, dan, dan hoor je dat het acceptatie komt door het, het, het, het is los kunnen laten van negatief denken en van warrig denken, door het te accepteren, nee. <coughs> door in jezelf te zeggen, dan is het maar zo, dan is het maar dan is het maar zo dat ik, dat wij mensen zoveel levens, zo op deze wijze, gedacht hebben. Dan is het maar zo, dat ik mij mee heb laten sleuren door wat aan mij trok. Dan is het maar zo, dat ik de aanwezigheid van het licht nauwelijks opmerk. Maar nu ga ik op een andere wijze denken en leven. Kom bij de vrede in mij, mijzelf. Nu richt ik mij naar mijn eigen licht. En dat is een beslissende gedachte. Om uit die verwarrende put te komen van warrig denken en negatief denken, zijn dus, zoals zo vaak al gezegd, verschillende hulpmiddelen. De zinnen bijvoorbeeld, de ander is nooit schuldig en... Wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf. En ja, voor deze lezing, meditatie, had ik daar inderdaad nog een paar zinnen aan toegevoegd. En, nou ja, ik wil ze nog wel even herhalen hoor. Als je schreeuwt, heb je nooit gelijk. Ook al heb je gelijk. Maar als je schreeuwt, heb je nooit, krijg je nooit gelijk. En heb je nooit gelijk. En de tweede zin. Is schreeuwen, kwaad worden, gillen, is een zwakte. Als je compassie, dat is de derde zin, als je compassie hebt, mededogen hebt voor de ander, maakt dat je vallen. Ook al zal iedereen om je heen zeggen dat het niet zo is, maar die beslissing om mededogen voor de ander op te brengen, maak jezelf en dat geeft je meteen het gevoel, dan oordeel je niet meer. Dan kun je als het ware binnenkomen in die andere. En die andere begrijpen. En dan compassie hebben, mededogen hebben. En dan de vierde zin. Als je een stapje terug kunt zetten, een stapje naar beneden wellicht. Met andere woorden, nederig kunt zijn, dat juist maakt je sterk. De mensen kunnen ervoor kiezen om hierover na te denken. En ik zeg met nadruk wij, wij mensen in de kracht van wij, wij allemaal op deze aarde, kunnen ervoor kiezen om hierover na te denken, als we dat zouden willen. Of dat we het de ander gaan verwijden zulke woorden uit te spreken. Beide mogelijkheden kunnen voorkomen. En beide gedachten kunnen plaatsvinden. Want wij gaan niet over de ander. De ander mag denken zoals hij of zij dat wil. Soms, maar meer dan soms, komt het wel bij die mens binnen maar dat op een geheel andere wijze dan hij had gedacht of dan zij had gedacht. S'nachts, tijdens uittredingen, tijdens de slaap, kan het goed mogelijk zijn dat die mens les of leringen krijgt in inzichten die bij het vrededenken behoren. En die behoren tot, eh, tot de mogelijkheden om uit het ware gedenken te komen. En misschien herinnert die mens zich de woorden die je zojuist hebt kunnen horen de zinnen die je zojuist hebt kunnen horen. En zo kwam ik vandaag, de dag dus dat ik dit opneem, <coughs> zie je tot mijn genoegen, in een correspondentie terecht op het internet, om precies te zijn op de Dutch Healing List, het is een besloten lijst over maar je kunt daar ook licht van worden, even op Yahoo! Google, eh, even eh, gewoon Google, het is een Yahoo!-lijst, terecht waar het over dromen ging. Dromen, aardtrainingen, dagresten. En heel graag citeer ik een stukje uit een mail van een therapeute. En ze schrijft, maar eigenlijk wilde ik nog even reageren op dromen in zwart-wit. Ik ben zelf vanaf mijn twaalfde Bewust bekend met mijn eigen dromen. Ik schreef ze vaak toen al op in die tijd en heb er schriften vol van. In periodes houd ik me er weer intensief mee bezig en dan weer maanden of jaar lang niet. Ik heb er wat training in gehad met dromen te duiden en ook om andere methoden aan te geven hoe je dromen duiden kunt. Inhoudelijk ga ik daar verder niet op in hier, maar ik droom in kleur. Wel een leuke anekdote. Bij een intake voor hypnotherapie vraag ik mensen of ze zich dromen herinneren. Dat is een kleine indicatie of ze makkelijk in trance kunnen en dan in beelden kunnen werken. Een man gaf daarbij eens aan dat hij altijd in zwart-wit droomde. Hij vertelde me daarop als illustratie. Een droom van pas daarvoor. Ik herinner me niet alles meer, en dat is hier ook niet relevant, maar toen hij vertelde van een rode bal, in die droom, attendeerde ik hem daarop. Hij heeft dat moment af in kleur gedroomd. Dromen doe ik, minimaal, doe ik op minimaal vijf niveaus. Verwerken van dagresten, verwerken van oudere gebeurtenissen, emoties, verwerken van pijn van anderen. Ik weet, als ik wakker word, dat ik dan voor andere mensen gewerkt heb die nacht. Word zeg maar, een beetje vermoeid wakker, alsof ik niet geslapen heb. Ik, en heb niks voor mezelf opgelost. Opgelost dus ook niet, verkwikt daardoor. En dromen die iets over de toekomst zeggen. Mijn eigen toekomst bedoel ik. Dromen die me antwoord geven op actuele vragen die ik heb. Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen met deze dromen. dagdromen, staat er. Ja, tot zover deze mail. En ik vond het leuk om daar eh, op in te gaan. En ja, ik heb dus dit onderwerp verder voor mijn... Eh, lezing, meditatie, gebruikt. En mijn antwoord is dan, ik vind het wel even leuk om antwoord te geven, om te reageren. Dromen zijn inderdaad zwart, wit, als de dromer dagresten aan het verwerken is. Een goede wijze om dagresten te verwerken is, te verwerken, is inderdaad in een droom, maar kan ook vlak voor het slapen gedaan worden. door dus simpelweg, als je in bed ligt na te denken, niet alleen over die dag, maar op een andere wijze dan je zo op het oog zou zeggen, dus te beginnen met de tijd waarop je in bed stapt, dus laten we zeggen, voor het gemak, tien uur s'avonds. Dan ga je nadenken over het uur dat je van 10 uur s'avonds tot dat uur daarvoor gedaan hebt. Dus tot 9 uur. Vervolgens van 9 tot 8 uur dus terugtellen. En ga zo maar verder doen totdat je aan het begin van de dag aangekomen bent. En ik zou je zeggen, meestal lig je dan al te slapen. Wat is hier de bedoeling van? Ik moet even wat tussendoor zeggen. De correspondentie die mensen op deze lijst hebben, is te lezen door iedereen die er, uh, hier lid van is. En zo wordt er ook geschreven, zodat iedereen er wat, uh, ja, wat aan kan hebben. De bedoeling is dus... <coughs> van Dat terugtellen de avond, dus van 10 tot 9 en van 9 tot 8 en zo door tot de ochtend. De bedoeling is dat je alles nagaat van die dag wat je anders had kunnen doen. Ik zeg met nadruk niet wat je fout hebt gedaan, want je doet het niet expres. Neem ik aan, de dingen gaan wel eens zo omdat je er misschien niet helemaal goed over nadenkt. Of in een flits of gedachteloos gedaan hebt of gedacht hebt. Dus de bedoeling is dus dat je alles nagaat in die teruglopende uren van die dag, wat je anders had kunnen doen. Geen schuldgevoelens, maar een oprecht, eerlijk gevoel, volslagen eerlijk gevoel naar jezelf, Waarop je kijkt hoe je houding, en altijd jij in het algemeen, hè, had kunnen zijn. Hoe je anderen ook tegemoet had kunnen treden. Maar ook dat je het goed hebt gedaan. Indien niet goed, of liever gezegd, anders dan jezelf vergeven en de gebeurtenis opnieuw beleven in je gedachten, zodat je dat nu wel, dus in je bedje, op een andere wijze doet. En dan bedoel ik met die andere wijze, de wijze waarop gedacht wordt vanuit de liefde, vanuit de vrede, vanuit jezelf. Dus het denken vanuit de astrale wereld, het denken dat ieder mens in zich heeft, wanneer een mens in alles over zichzelf heen kan komen. Dat houdt dus in een volslagen, eerlijk denken over jezelf. En misschien is het nog niet een juist denken, maar daar wordt dan door die persoon aan gewerkt. En als je dat iedere dag doet, zo vaak als je eraan denkt, dan kom je alsmaar meer in dat vrededenken terecht. En hier zou je dus over na kunnen denken als je gaat slapen. Dromen in kleur zijn dus uittredingen. En die kunnen plaatsvinden in het nachtbewustzijn. En ze komen praktisch niet voor in het dagbewustzijn. Uittrainingen zijn ook gedachten die de meditatie ingaan. Dus het denken over jezelf. Dan zijn we in staat om dromen, om onze eigen dromen te zien en te ervaren dromen die ons bewust doet zijn, die droom die ons bewust doet zijn van ons leven op aarde en hoe we het anders hadden kunnen aanpakken. Dus de gebeurtenissen die of net plaats hadden gevonden of nog plaats moesten vinden. Ieder mens is uiteindelijk altijd in de staat om de eigen dromen te begrijpen. Want die mens krijgt zijn eigen droom. Dus de betekenis dient en is ook bekend bij de ontvangen. Het ontvangen, het ervaren van dromen is echter altijd vanuit het denken van de astrale wereld. En dan bedoel ik de kleuren dromen. Ze brengen kleine wijzigingen aan in het denken, in het doen van die mens. Het kan de geleidegeest zijn die eventjes een kleine bijsturing nodig vindt, meer kan ook niet. Ook hier wordt weer door de geleidegeest de vrije wil gerespecteerd. Want vergeet niet dat de mens op aarde vast zit aan zijn geleidegeest en daar ook de verantwoording voor heeft. De geest kan verder praktisch niets, zit vast aan die mens van de aarde en kan meegesleept worden de duisternis in, als dat de wens is van die mens van de aarde. Maar kan ook de andere kant, dus de bewuste kant, kant mee opgaan. Zo kunnen we zien dat het een hele verantwoording is voor die mens om zijn geleidegeest zijn leven lang mee te laten leven. Wij zijn verantwoordelijk voor het ook stijgen in bewustzijn van onze geleidegeest. En als we er helemaal niets aan doen, dan trekken wij die gids, die geleidegeest ook mee. We kunnen vragen. En inderdaad, als we antwoorden wensen, kunnen we vragen. Vlak voordat we gaan slapen, of. Onze geleide geest ons kan helpen bepaalde oplossingen te openbaren, te geven op vraagstukken waar wij hier op aarde mee kampen. Soms, als wij astrale reizen, wensen te maken, dan kunnen wij dat onze geleide geest vragen. Terwijl wij op onze rug liggen voordat wij in slaap vallen, om ons uit ons lichaam te halen en te laten reizen naar een bepaalde bestemming. Altijd met een doel. Niet voor het spektakel. Het zou anders immers verspillen van energie zijn. Dan maakt het niet uit of we daarna op onze zij in slaap vallen. En soms... Maken we een astrale reis, waarin wij les, waarin wij leringen krijgen? Soms zijn de flouden van herinnering in het dagbewustzijn, maar meestal herinneren we ons dat niet. Dan zou je je kunnen afvragen, waarom is dat dan nodig? Het gaat op een ander niveau. Misschien voel je je dan wat meer aangesproken om een bepaalde houding te laten varen. Bijvoorbeeld. Een houding misschien van oordelen, veroordelen of wat daar Blijkt. maar nogmaals sommigen van ons kunnen het zich herinneren en soms een vage herinnering overdag of een hele sterke herinnering, juist maar ook veel mensen van de aarde in hun astrale reizen geven ook les dat zijn de mensen waar de leraar in opgestaan is maar ook het ontvangen op astraal niveau is altijd aanwezig door weer andere zielen die soms al lang overgegaan zijn. Of zielen die in de Himalaya's meditaties op de aarde doen. zijn dus meditaties ten gunste van de aarde doen. Maar ook soms, en dat gebeurt bij mensen die in zich de kennis hebben, dat de bron altijd gevuld blijft, en niet alleen de kennis, maar weten hoe de energie weer op peil te krijgen. Dus soms gebeurt het, dat de energie van die mensen wordt afgenomen, zou je kunnen zeggen. Afgenomen, gebruikt wordt, om het op een andere plaats, op deze aarde, aan mensen te geven. Omdat op die plek aan die mensen de liefde, de energie gegeven moet worden. Omdat ze het nodig hebben door welke gebeurtenissen dan ook op aarde. Dus je zou kunnen zeggen, dus op plekken waar mensen in groepen, in grote groepen, geweldige angsten uitstaan. Het kan ook voorkomen in vliegtuigen. Vlak voor het moment, maar wat is tijd, kan een seconde zijn, ietsje langer zelfs nog. Vlak voor het moment dat zo'n vliegtuig, als het in het karma ligt, neer zal storten. De aanwezigheid van zielen, ook van deze aarde, en misschien moet ik wel zeggen juist van deze aarde, is noodzakelijk. Om die mensen in dood, doodsangst veilig en zonder angst over te laten gaan. <kijkt> Juist zielen van deze aarde, zei ik, maar simpelweg omdat de zielen die over moeten gaan geweldig kunnen schrikken van de energie van zielen uit de astrale of kosmische werelden die hen bijstaan dan zijn er juist mensen van de aarde nodig, dus de zielen van mensen van de aarde nodig die nog op deze aarde leven, die hen begeleiden naar hun volgende evolutie. Die staan wat dichter bij hun levens die ze nu los willen laten. En dat zouden we allemaal zielig kunnen noemen. Ieder mens heeft een bepaalde tijd en de ziel weet dat absoluut wel, maar het stoffelijk lichaam is zich dat niet bewust. Zo gaan zielen, mensen, zonder dat ze zich dat bewust zijn, juist met die groep mensen in dat vliegtuig of juist in die bus of juist in dat gebouw, er is een soort oproep van binnenuit om juist dat ticket te kopen, om juist op dat moment daar aanwezig te zijn, zodat ze als groep met elkaar over kunnen gaan. Dit zijn afspraken vooraf, die ooit in een andere vorm, in een ander leven gemaakt zijn. Om als geheel, als dus één groep, of te leren inzichten te krijgen, of als geheel over te gaan. Om als die groep weer verder te gaan in de evolutie. Dan zou je kunnen zeggen, nou dat kan toch niet? Je hebt toch geen contact met elkaar? Maar op ziel niveau is er wel degelijk contact. Dan heb je de urge, dan heb je de, de, de, de dwang, zeg maar, lichtelijke dwang in jezelf om daarheen te gaan. Iedereen die dat gevoel heeft, voldoet daar. Dat zijn dus afspraken vooraf. En dan vraagt iemand dus in deze in dit onderwerp met een andere e-mail vraagt over zielen en de geleide geest. Is dat een aartsengel, een geleidegeest? Bijvoorbeeld Raphaël of Michael? Dat vind ik leuk om te beantwoorden. Ja, een geleidegeest kun je ook een engel noemen. Maar misschien voor een andere gelegenheid een onderwerp over engelen. Maar de geleidegeest, de gids, engelbewaarde. is niets anders dan de ziel waarmee in die astrale wereld afspraken mee zijn gemaakt. Die mens, de ziel dus, die het kennen heeft gegeven naar de aarde terug te willen, in een ander leven, in een nieuw leven op aarde, om welke redenen dan ook, maakt de afspraken in die astrale wereld, met een aantal zielen. Zielen waar al eerdere levens mee geweest zijn, bijvoorbeeld. Zielen die al vele stapjes verder zijn. Die dan het belang zien voor de aarde. En waarom die mens weer incarneert. Zielen die er zelf voor willen gaan om geleidegeest te worden of zielen, die op dat moment geen leven op aarde, op aarde wilden aangaan. Dus ja, een geleide geest is je hele leven bij je. Daar heb je als mens je verantwoordelijkheden naartoe. Ben je, en dat is in algemene zin, maar een beetje aan het zwalken in je leven. Daar heb je toch ook verdriet van. Je voelt je niet helemaal serieus genomen. En je wilt er zo diep en zo graag bij horen. En je doet alsof. Of je hebt geen enkele interesse om werkelijk te groeien. Dan ben je daar wel zelf wel degelijk verantwoordelijk voor, maar ook voor je eigen geleidegeest, waar je afs afspraken mee hebt gemaakt, want hij zit aan jou vast. Zoals al eerder gezegd, hij zal bij je blijven, je hele leven. En zal jou, wanneer dat werkelijk en absoluut in noodgevallen noodzakelijk is, je toespreken. is zulke duidelijke, eenvoudige woorden dat je je dat nog na, na 30 jaar, bijvoorbeeld, nog kunt herinneren. Bijvoorbeeld een simpele zin. zin. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je jezelf geweld aandoen? Of, voor wie doe je dit? Dan kun je dat zelf invullen. Is dit uit eer? Kun je de ander niet laten. Dus in duidelijke woorden, eenvoudige woorden, maar die zo diep ingrijpen dat je dat jaren later je dat nog herinnert. Die woorden zijn duidelijk, omdat het woorden zijn uit de astrale wereld. Ze zijn van een andere orde dan de woorden van de aarde. Nou, misschien ben je wel nieuwsgierig en wil je wat die woorden betreft even naluisteren op uh, vroegere lezingen allemaal te vinden op uh, ww.zlanger.nl. Langei ja, N, hè en dan Ja je zou kunnen zeggen: dit zijn geheime woorden waar een betekenis achter zit, die heel diep gaat. Aardseggelen zijn zielen die al zo lang niet meer waren geïncarneerd op aarde. Zielen die zo hoog geëvalueerd zijn, maar die in hun onbaatzuchtige liefde de moeite nemen ons mensen het een en ander bij te brengen. De hele jonge zielen. Zielen dus, die dus in Eerste levensleven hier op aarde hebben ook een geleidegeest. Dan zou je je kunnen afvragen: hoe kan het dan? Die hebben toch niet eerdere levens gehad. Dat klopt. Maar juist deze jonge zielen hebben een geleidegeest die een zeer hoog bewustzijn heeft. Met de bedoeling om die mens die in zijn eerste levens op aarde leeft, de herinnering te geven van het goddelijk bewustzijn. Het licht dat is immers waar wij allen in opgaan. Zo kun je ervaren in je droom dat je. Bijvoorbeeld in een langzaam voertuig zit en dat je vergeet uit te stappen. In principe is het voor ieder mens mogelijk om te begrijpen wat de betekenis hiervan is. Het voertuig zegt alles over de persoon, over degene die dit droomt. Dus de voer, het voertuig zegt alles over jou. Dat ben jij. Jij vergeet uit te stappen en jij laat dat gebeuren. Het voertuig, bus of tram is een langzaam voertuig. Dat dient genoeg te zeggen over jezelf. En hoor goed, daar zit geen oordeel in. Doe er je voordeel mee. Het is zoals het is. Je vergeet uit te stappen en te leven. En dat het lang, langzaam met jouw leven gaat. Maar dat het ook anders kan. Sommigen van ons leven levenslang in deze illusie. En dat mag, want we hebben allemaal de vrije wil. Daar zou een mens over na kunnen denken. Geef je over aan het leven. Dat leven heeft jou lief. En dat leven is goed. Dat is het leven van dit universum. En daar kun je, je onbekommerd in starten. Ja, misschien. Ben je het er niet mee eens en denk je daar anders over. Maar altijd jij in algemene vorm. Maar dromen bedriegen nooit. Uitstredingen zijn in kleur en laten je bewust zijn van dit moment zien. Je kunt verder, zegt de droom. Er is meer voor jou. Aan jou is het om mee om te gaan zoals jij dat wenst. Dat is de geheel vrije wil van de mens op aarde. Dromen, uittredingen, zwart-wit dromen. De mens in zijn stoffelijk denken bepaalt. De geleidegeest. geest zit vast aan die ziel en heeft praktisch hetzelfde bewustzijn. Het is een ziel van de geleide geest die in een leven op aarde, een bekende of een familielid of anderszins van die mens van de aarde is geweest. En die nu de afspraak met die mens van de aarde heeft gemaakt in de astrale wereld, om voor een heel leven bij elkaar te blijven. Er is dus een diepe zielenband. Het is niet per se zo dat het een ziel is die langer op aarde heeft geleefd. Het gaat gelijk om. De dromen die wij mensen dromen, komen uit een soort wereldarchief, zou je kunnen zeggen. De herinneringen van onze ziel in eerdere levens is naar die werkelijkheid. Stel dat je in dit leven blind bent, of dat je in dit leven vast zit in een rolstoel en of niet kunt lopen. In de uittreding is de herinnering naar die levens waar jij uit put. Maakt dat je je herinnert dat je een heel mens bent. Je bent dat nu ook. Maar je weet wat er mee bedoeld wordt. Zo kunnen mensen die blind zijn ook gewoon putten uit de zielenherinnering van eerdere levens. En ook gewoon zien in die levens. Zo kunnen ook mensen die in een rolstoel zitten of aan bed gekluisterd zijn, ook gewoon putten uit die zielenherinnering. Van eerdere levens. Op die wijze is het mogelijk voor ieder mens niemand uitgezonderd om te genieten, te leren van onze dromen, van onze uitredingen. God dank voor ons voorstellingsvermogens, onze visualisatievermogens. Ook die komen natuurlijk ergens vandaan, daar vandaan. Zou je kunnen zeggen. Rolstoelen zijn van de aarde. In de werkelijke werkelijkheid heb je die ook niet nodig. Je kunt zweven, je kunt vliegen, je kunt lopen, je kunt reizen. Je bent een heel mens. Dat is wat je bent. Het leven hier op aarde is slechts de ervaring opdoen van die aarde. In al die dingen die we nog niet hadden ervaren en waar we nog niet mee om konden gaan. En ja, dat geldt voor alle mensen, niemand uitgezonderd. dat is waarom ieder mens <coughs> ieder mens bij mij dezelfde eerbied hetzelfde respect krijgt. Niemand is zielig. Niemand is bijzonder. Niemand heeft meer aandacht nodig. Wij mensen dienen gewoon te doen, wat we dienen te doen, op de tijd die altijd perfect is. De tijd die ons leven duurt hier op aarde. Alles is perfect. Maar dat wist jij al lang. Dit lijkt me eigenlijk weer een goed einde voor deze lezing, voor deze meditatie. Ik heb nog wel wat tijd over. Ja, dat zij zo. Ik was in ieder geval aangenaam verrast door de leuke correspondentie van vanmiddag. En ik dank iedereen daar ook hartelijk voor. Ook natuurlijk dat je me in de gelegenheid daardoor hebt kunnen brengen om... Dit als onderwerp uit te kiezen. Wij allen zijn dus in staat om onze eigen dromen te begrijpen. Zit daar een restrictie aan? Ja, zou ik wel kunnen zeggen, ja. Als je ijdel bent of arrogant of verdrietig. Dan kun je daar niet helder in kijken. Maar vertrouw er dan maar op. Dat je die dromen dan weer op een andere wijze naar je toe krijgt. Zodat je het wel begrijpt. Het is zoiets ongelooflijk moois. Nou, ik heb nog wel even tijd om iets over mezelf te vertellen. Ik was een aantal jaren geleden nou, niet echt goed bezig. Wat wil zeggen, ik sloofde me uit omdat ik vond dat bepaalde dingen gedaan moesten worden. En daar maakte ik me verschrikkelijk druk om. Dus ik reed van hot naar her en ik voerde dat uit waarvan ik vond dat het uitgevoerd moest worden. Het was ontzettend veel werk en eigenlijk kon ik dat er niet bij hebben. Maar ik deed het omdat ik vond dat dat moest na een week of twee, drie, toen merkte ik dat ik eigenlijk moeilijk nog naar huis kon rijden. Zo moe werd, was ik. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt. En de laatste keer was het zo erg. Dat ik mijn auto iedere keer op een parkeerterrein langs de grote weg moest neerzetten. Om weer bij te komen. En toen sta ik dus op zo'n parkeerplaats. Deuren dicht. En ik doe mijn oog dicht en daar hoor ik de woorden. Voor wie doe je dit? Zo eenvoudig. Zo gemakkelijk. Dat is wat je uit het universum krijgt. De eenvoud van woorden. Waar je gewoon aan voorbij kunt lopen hoor, als je dat zou willen. Of dus je kunt in de arrogantie gaan van door te zeggen, nou dat moet ik gewoon doen, want... Hij of zij doet het niet, dus ik moet het wel doen, zielig als ik ben. Nu ben ik helemaal moe, dus dan ben je een slachtoffer. Maar je kunt ook denken, dit komt in liefde naar me toe. Ja, waarom doe ik dit? Een eerlijk kijken, ik deed het omdat ik vond dat die ander dat moest meemaken. Omdat ik vond dat het zo gebeuren moest. Maar die andere vond dat helemaal niet. Die liet dat eigenlijk maar gewoon toe. Om hem maar gewoon maar gang te laten gaan. Dat was een eye-opener. Ik kreeg toen net genoeg energie om een huis nog te bereiken. Ik heb wel de volgende dag gewoon plat op bed moeten liggen. En er goed over na moeten denken. Kon niet anders. En dat is het voordeel van het leven. Dat geef je dat dan. Toevallig had ik dan ook een hele rustige dag. De telefoon ging niet op mijn bedrijf, niet te geloven. Het leek net of alles voor me werd opgelost. Toen kon ik daar rustig over nadenken. En ik heb er dus nooit meer gedaan. Zo leer je om bij jezelf te blijven. Zo leer je om hiernaar te luisteren. Wel vanuit de liefde van je hart, vanuit die vrede in jezelf. Ja, dan is het nu toch zo'n beetje de tijd. En dan bedank ik jullie weer allemaal heel hartelijk voor het luisteren. Ik vond het zelf weer ontzettend leuk om te doen. Ik heb wel een stukje voorgelezen van, van, de, van de e-mails, maar er komt ook weer wat het een en ander tussen. En misschien voor de mensen die het moeilijker, moeilijker vonden om te lezen, is het misschien makkelijker om de woorden te horen. Ik heb het zo hier en daar aangevuld en misschien heb je daar wat meer aan. Kijk maar hoe je ermee omgaat. Want daar ga ik niet over. Dat is jou. Daar bepaal, dat bepaal jij. Ja, en het is uh, later allemaal weer terug te luisteren op deze zender. En dan later weer via mijn website ihra.nl kom je dan op die zijn d-i-z-lange-i-n en eh, nou, nodeloos te zeggen dat ik altijd open sta voor welke vraag dan ook. Ik vind het altijd erg leuk. Lieve mensen, tot volgende week. Daag!